als je naar het strand gaat of er bent, zet je radio op ZFM. Ja, precies 50 jaar geleden, toen won hij de Tour. Onze Jan Jansen, precies op de dag af. Mede je dat nou? Dus wat dat betreft gaan wij met het gedicht van de week... natuurlijk even stilstaan bij 50 jaar Tour de France. Maar zover zijn we nog lang niet. Momenteel draait het reuzenrad op het Badhuisplein...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 Zelfs in Kroatië, ja dat doet onze collega Fred. Heij. Hij zit daar op dit moment in Marinska in de auto. en Lekker te luisteren naar CFM. Zelfs in Kroatië zijn we te ontvangen. De Sandvlog op zaterdag wereldwijd. Hoe vind je dat nou? Aan? Ja, dat is grandioos. grandioos. En aan de foto's te zien is daar ook mooi weer. Ja, heel mooi dus, weer. Uh, nee, fijne vakantie, genieten van. Geniet ervan. En uh, ja, straks tussen 5 en 7, dus geen Fred. Want hij zit even in Kroatië. Hij is eventjes weg.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 7 en 9, dan gebeurt het weer. Hoi, de 40 beste plaats van Europa in de Euro Breakdown bij ZFM. Gepresenteerd door Mike Bulet en Patrick van Buringen. En wie weet, Last Frequencies, de nieuwe single die je zojuist hoorde, staat dan ook wel in de lijst genoteerd. Dat was een melodie. Tijd voor het uh, Zalferse nieuws. In het kort, of is het wat langer? Nou, ik heb het gesplitst in twee. Oké. Okay. <laughs> er is de afgelopen week zoveel gebeurd.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 On top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. Saw so that bitch, I'm sorry though. Bump my cones like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. I'm in District in the chain. Survive, you know I'm gang, gang, gang. Jumped his step and blow the dang. Dang. Oh, he's so handsome, what's his? Chambean, pero no jalan Hola. Tu compras todas las LAMBO, A mí me la regalan I spend in the club, uh. why you have in the bank, yeah. This IS THE New RELIGION Bank In Latino Gang, gang. yeah Está toda servieta, yeah. pero es que en el clauso TENGA mucha grasa Damos uh. de la cuchilla dentro de casa uh. Yeah Cabrón a ti no te conoces ni en plaza uh. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza Guerrero yeah. como Ed y que viva la raza yeah. Yeah. Me gustan boricuas, me gustan cubana, Me gusta el acento de la colombiana. me Tómame el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos perico pim pim. Billetes de cien en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín. Yeah. Aquí prohibido mal, dile charitín. Que pelpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Hey. I'm stuck in the chat I'm bumping, bumping, you know I'm gang, gang, gang, gang. Tengo el azúcar, azúcar. tú que va me medio y se fue de pecho como Gini nunca. Ah. Te vamos a tumbar la peluca y arranca para el carajo, cabrón, que a ti no te vas a pasar la boca. A mí te alivan y haga, me recibe en la traga. Sí. Pa pa, pa, pa, si, la camería sí, sí. like y gaga. Uh. Y no te me hagas, eh, en cover de vivo tú has visto mi cara, eh, no salgo de tu mente, uh. donde quiera que veas, ha escuchado mi gente. Eh. Ya no soy high, soy como el chest rosa. Yo soy el que se la vive y también el que la goza. Rosa, goza, goza, es la cosa, mami es la cosa. Goza, goza. El que mira sufre y el que toca goza, cosa, cosa. Hacera la que like that. I said I like it like that.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 Tonight We're dancing like In a Dolce Vita With lights and music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 van dit moment uit de Euro Breakdown. De ziel van Daddy Yankee en Dura. Ja, we hebben nog een aantal kaarten beschikbaar voor het uh, Reuzenrad. De Skywheel op het uh, hier in Salford. Wil jij gratis kaarten daarvoor uh, verdienen? Nou, willen wij weten van jou hoe hoog is het Reuzenrad? Laat het even weten via de Facebook-site van uh, ZFM. ZFM Zalfoort en meld je aan. En dan krijg jij twee vrijkaarten kaarten van ons. kun je gratis... Uh, het uh, reuzenrad in op het Bartelsplein hier in Salzburg.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 Ja, ik. Jan uh, Willem van der Bout. En is namens uh, de vrijwilligers heten u iedereen uh, die interesse heeft in de KNRM, uh, vanavond extra welkom. Maar als het niet uitgezonden wordt, is de open bootavond alweer afgelopen. Oké, okay, nou ja, <lacht> nou ja, als we bezig zijn uh, mag iedereen uh, sowieso uh, komen kijken. Uh, je merkt, uh, het een grote gevaar, uh, trekt altijd uh, uh, mensen en ook kinderen. Ja.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 Lijone, di volte, bastasse già, bastasse già. non ci vorrebbe poi tanto een keer zou lukken. Als bastasse maar een keer zou lukken. Als het maar een we kunnen niet visto We kunnen in tanti, We così, niet così, We kunnen niet meer. per farsi niet meer. Di...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 Ancora niente e laat het eruit. Ik laat het eruit.